En daarnaast zijn zeker zes aanvallers gedood. Een zware overval op een geldtransportbedrijf in Amsterdam... heeft tot chaos geleid op de A2. De snelweg is bij knopen Deil al uren afgesloten... vanwege de achtervolging van de politie op de voortvluchtige overvallers. Rond drie uur vannacht vielen de criminelen het Amsterdamse bedrijf aan... met automatische wapens en explosieven. Ze vluchtten met een onbekende buit. Volgens de politie werd er geschoten op agenten. Niemand raakte gewond. Tijdens de achtervolging op de A2 crashte bij Waardenburg... een van de twee vluchtauto's en vloog in brand. De overvallers hielden een passerende bestuurder aan... en gingen er met zijn auto vandoor richting het zuiden. Ze zijn niet gepakt. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... leggen medewerkers van het stadsvervoer rond deze tijd het werk neer. Tot drie uur vanmiddag rijden er geen trams, bussen en metro's. Het is een nieuw protest tegen de aangekondigde bezuinigingen en de aanbesteding in het stadsvervoer. OV-bedrijven hebben geprobeerd de staking door de rechter te laten verbieden, maar dat is niet gelukt. ProRail is op een aantal treintrajecten nog druk met het herstellen van de schade door het noodweer van gisteravond en vannacht. Op veel plaatsen sloeg de bliksem in en vielen omgewaaide bomen op het spoor. Er wordt met een aangepaste dienstregeling gereden en op sommige lijnen rijden helemaal geen treinen. Dns adviseert om kort voor vertrek de reizigersinformatie te checken. In de Oosterschelde is een record aantal bruinvissen geteld. Vrijwilligers gingen afgelopen weekend het water op en zagen 61 bruinvissen. Er werden vier moeders met kind waargenomen. Volgens de stichting Rund Rugvin wijst dat erop dat de kleine walvissoort zich ook in de Oosterschelde voortplant. Sinds een paar jaar worden er regelmatig bruinvissen gezien in het gebied. Maar toch is de stichting verrast door het hoge aantal. Eerder dit jaar werden nog negen dode dieren gevonden... op de stranden aan de Oosterschelde. Dan is weer nog bewolkt en vooral in de oostelijke helft van het land buien. Vanmiddag breekt van het westen uit de zon door. Temperatuur loopt uiteen van 17 graden op de Wadden tot 21 in het binnenland. Morgen zon, stapelwolken, is middagskans op een bui en zo'n 20 graden. ANWB ah, Verkeersinformatie. Alles bij elkaar. Nog zo'n 250 kilometer aan file. Na een ongeluk op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij knooppunt Diemen 6 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Nog helemaal afgesloten is de A2 Den Bosch-Utrecht... in beide richtingen tussen knooppunt Empel en knooppunt Deil. Door werkzaamheden op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... bij knooppunt De Hoek 6 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht... Mensen die omrijden vanwege de afsluiting van de A2... die komen wel in lange files. Op de A27 vanuit Breda naar Utrecht voor de brug bij Gorkum 16 kilometer. Ook nog vrij veel vertraging op de A58. Vanuit Breda naar Eindhoven tussen Goorle en Oorschot 10 kilometer. Op de A59 vanuit Zierikzee naar Os tussen Dussen en Engelen 18 kilometer. En vanuit Os naar Zierikzee tussen Vlijmen en Knoop het Hooipolder, 24 kilometer nog 67, Venlo richting Eindhoven. Voor knoop het Leen naar Heide, 14 kilometer. Noordzee Jazz, 8, 9 en 10 juli in Ahoy, Rotterdam. Drie dagen, 13 podia. Meer dan 170 optredens van wereldsterren als... Brantford Marsalis, BB King, Paul Simon, Esperanza Spalding... Hancock, Short Miller, Tom Jones...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 Geld lenen kost geld. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Ooster. En Lara Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Dreigen via Twitter, dat komt steeds vaker voor. Misschien komt er vandaag wel duidelijkheid over wat nou mag en niet. De rechter buigt zich over een zaak van vijf verdachten... die dreigden met een herhaling van het bloedbad in Alfa aan de Rijn. Straks meer daarover, eerst naar die gewelddadige overval in Amsterdam. Waarbij de politie is opgewacht en ook beschoten. En de overvallers zijn er uiteindelijk met buiten van doorgegaan, buiten van een geldtransportbedrijf. Via de A2, dan richting het zuiden. Na een wilde achtervolging met zeer hoge snelheden, heeft de politie bij Eindhoven de achtervolging moeten staken, omdat de situatie eenvoudig te gevaarlijk werd. Rob van der Fijn van de politie Amsterdam-Amsteland vertelde al eerder dat dit soort criminaliteit maar weinig voorkomt in ons land. Dit is echt uh, uitzonderlijk. Uh, dit, de, deze vormen vinden we, uh, f, uh, wel plaats, bijvoorbeeld in Frankrijk, uh, als het gaat om geld uh, transporten. En, uh, uh, maar dit gebeurt in Nederland uh, zeer sporadisch, gelukkig. En, uh, nou goed, ik ben vanochtend eventjes op locatie geweest, heb ook eventjes de situatie uh, bekeken. Ook de politieauto gezien, waarvan ik zeg, van, nou, het is een, een wonder dat de collega's niet gewond geraakt zijn. Ja.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 En uh, ja, dit is echt een, uh, een hele grove vorm... waarbij explosieven worden aangebracht... en een puider uitgeblazen wordt om binnen te komen. We praten verder over deze overval. En die achtervolging met onze eigen justitieverslaggever Robert Bas. Robert, de politie, we hoorden het uh, uh, Van de Veen zeggen... vindt deze vorm van criminaliteit uitzonderlijk. Klopt dat ook? Is dat uitzonderlijk in Nederland? Nou, het komt kom niet vaak voor. Maar we hebben natuurlijk uh, onlangs gezien in april in Rotterdam soortgelijke overval, ook gebruik gemaakt van explosieven, ook automatische wapens. En uh, nou ja, uh, daar, daar zijn er ook twee medewerkers neergeschoten. Een aantal jaar geleden hebben we ook gezien een aantal geldnetauto's die overvallen zijn. Dat gebeurde ook in Nederland, maar met name ook in België en in Limburg. En ja, dat geeft wel een beetje het profiel. Ook in deze zaak weer, de daders waren onderweg... Uh, zo lijkt het naar België uh, te vluchten. Het profiel wat een beetje bij de politie opkomt, ik heb een aantal mensen zojuist gesproken, is van nou ja, het zijn vermoedelijk Oost-Europeanen, een o oost europese bende die makkelijk kan beschikken over vuurwapens en explosieven. En dit soort bendes gaan dus gewoon uh, uh, uh, op Europees niveau bewegen. Maar hoe moet ik het dan zien, Robert? Die rijden Nederland even in en uit en plegen daar zo'n overval? Ja, vroeger had je natuurlijk criminelen die regionaal actief waren. Vervolgens kreeg je criminelen die, die nationaal actief waren. En dit soort benders die zijn gewoon in verschillende landen actief. Die uh, opereren bijvoorbeeld vanuit België. Doen ze een overval in, in, in Frankrijk. Snel de grens weer over. Doen ze een overval in Nederland snel de grens weer over. En uh, dat is wel ook de zorg van de politie... dat door die hele eenwording het makkelijk reizen voor jou en mij in Europa... betekent ook dat dit soort zware in Nederland heel makkelijk door Europa kunnen reizen. Ja, en Robert, ze zijn het niet ontzien. gaan dan met enorm hoge snelheid er door. Over de snelweg, 240 km per uur wordt er gereden. En dan bij Eindhoven stoppen ze. En open ze opnieuw het vuur op de politie. politie zegt dan, dan stoppen we ermee, dan wordt er gevaarlijk. Is dat volgens de instructies? Ja, dat is geheel volgens de instructies. Je moet je voorstellen, uh, de agenten die de achtervolging hebben ingezet. Daar zijn waarschijnlijk gewoon surveillerende agenten geweest. Nou, wat hebben die? Die hebben een kogelwerend vest. Die hebben een pistool. En dat is ongeveer. Uh, dat, zijn hun dat zijn hun wapens. Uh, dit soort criminelen werken met explosieven. Die werken met automatische wapens. Daar zijn uh, de auto's niet tegen bestand. Die zijn niet gepanzerd. Tuurlijk kan de politie ook arrestatieteams oproepen. Maar een arrestatieteam oproepen, dat duurt gewoon eventjes. En dan moet je je voorstellen, in dit geval heb je. Een, een een situatie die zich verplaatst, een achtervolging... dan moet je zo'n arrestatieteam naar zo'n zo plek krijgen... waar de achtervolging plaatsvindt. Nou, dat is bijna ondoenlijk. En ik begrijp heel goed dat die agenten hebben besloten... waarschijnlijk hebben ze wel een opdracht gekregen... stop de achtervolging. Want niet alleen die agenten lopen natuurlijk gevaar. Maar ja, je kan je voorstellen dat er ook allerlei omwonenden. Mensen in huizen, mensen op straat, uh, ook allemaal gevaar lopen. Ja? En dat is heel duidelijk bepaald bij de politie. Dat gevaar mogen ze niet uh, op gaan roepen. Nee, en, en hoe is de onderlinge samenwerking eigenlijk tussen korps en ook het korps met, uh, in, in België? Want ja, ze zullen uiteindelijk met elkaar moeten praten natuurlijk. Nou ja, er is natuurlijk heel veel veranderd. Hè. Uh, tegenwoordig uh, met die grote meldkamers kunnen dit soort achtervolgingen ook regio-overstijgend gewoon goed gevolgd worden. Dat is mm -hmm. ook nu gebeurd. Sterker nog, uh, de Nederlandse politie had uh, uh, tot in België mogen achtervolgen. Tot ver in België zelfs. Andersom uh, gebeurt dat ook wel eens. Uh, we hebben natuurlijk vorig jaar gezien overvallers die uh, probeerden in Nederland te ontsnappen... Die, die tot in Nederland achtervolgd werden door de Belgische politie. Uh, dat kan allemaal wel. Maar ja, uh, uh, er is enorm gewoon verschil in de wapens die er zijn... En uh, dit is gewoon te gevaarlijk. Dit, dit kan je niet doorzetten met gewone politiemensen. Stel je voor, je loopt, uh, ze rijden vast in een fuik. Dan krijgen schietpartijen waarbij allerlei uh, uh, mensen gewoon betrokken kunnen raken. Agenten zijn niet goed uitgerust. Ja, dat is het, een probleem uh, waar de politie zich wel aan moet gewapenen. Want dit soort overvallen uh, is zeldzaam, maar lijkt toe te nemen. En met name in zuidelijke landen waar dit soort Oost-Europese bendes zo actiever zijn... ...zien we het er toch wel uh, steeds vaker gaan voorkomen. Okay. Ons eigen justitieverslaggever Robert Bas. Dankjewel, Robert. Bijna kwart over negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het noodweer van gisteravond en vannacht heeft geleid tot problemen op het spoor. Annelou van Egmond van de NS, goedemorgen. Goedemorgen. Voor de tweede keer, we hadden u al eerder aan de telefoon. Toen vertelde u dat er uh, behoorlijk schade is: bomen op rails, blikseminslag. En u gaat rijden met een aangepaste dienstregeling. Hoe is het nu? Ja, formeel rijden we met dezelfde dienstregeling als altijd. Oh. Maar uh, daar wordt een beetje her en der aan geschaafd. Oké, okay, u sjommelt wat. Nou ja, soms uh, rijden we bijvoorbeeld maar twee treinen per uur in plaats van vier. En een enkele keer vervangen we een intercity door een stoptrein. En dat moet nog steeds? Ja, dat, met name het traject uh, Utrecht-Arnhem is nog een groot probleem. Uh, daar is een stroomstoring. Uh, uh, ProRail werkt er heel hard aan om die op te lossen, maar daar kunnen we pas weer rijden als dat gelukt is. Uh, en voor de rest uh, komt er langzaamaan eigenlijk een vrij normaal beeld. Hier op het station Utrecht is het, uh, is het nu rustig, de ochtendspits is voorbij. Uh, en we gaan ons nu uh, voorbereiden op de avondspit. Hmm, nou horen wij natuurlijk uh, over de problemen op de weg op dit moment. Met name door die overval ja. in Amsterdam en afzetting van een gedeelte van de A2. Is de trein dan wel een goed alternatief ja, op dit moment? Ja, de trein is een uitstekende maar alternatief. Maar natuurlijk, <lacht> ja. Op, het, nou op dat traject, het uh, traject Eindhoven-Utrecht uh, of Eindhoven-Amsterdam... daar rijden we met vier treinen per uur... Dat is onze normale dienstregeling. Dat is twee keer per uur de trein Utrecht-Eindhoven... en twee keer per uur de trein Heerlem-Maastricht-Alkmaar. En u zegt, we zijn aan het herstellen. Dat duurt nog wel tot na de lunch... voordat u volop de avondspits zich kunt gaan richten? Uh, nou, nee, we zijn nu al bezig om ons op de avondspits te richten, logistiek. Maar her en der uh, worden de laatste reparaties uh, verricht. En uh, we hopen rond de lunch dat het bijna op normale sterkte is. Maar het traject Utrecht-Arnhem gaat waarschijnlijk langer duren. Goed, hartelijk dank. Um, mevrouw van Egmond, Annelou van gaat Egmond van de NS. Meteen maar even schakelen uh, om te horen hoe het ervoor staat. Met onze verslaggever Roel Pauw, want die staat op station Driebergen-Zeist. Nou, vertel maar Roel, hoe is het daar? Ja, ja nee. Het is, het is maar een pruts klein stukje van Driebergen reis naar Ede-Wageningen. Maar ja, als er geen treinen rijden, dan zal toch iedereen de trein uit moeten. En dat is ook wat je hier uh, voortdurend ziet gebeuren. Dan komt er weer een trein aan, Intercity stoptrein, maakt niet uit, van de kant van Utrecht. Iedereen draait met de bus mee. En dan vervolgens dat stukje naar uh, Ede-Wageningen. En daar kunnen de mensen hun reis dan uh, voortzetten. Ik heb hier trouwens gehoord uh, dat... De prognose is dat deze storing nog wel eens tot acht uur vanavond zou kunnen duren. Dus dat is uh, ja. ver na de lunch. Seinen en wissel, wissels doen het niet door die stroomstoring. Met als gevolg dat er geen uh, treinen kunnen rijden. Nou, ik wens jou veel succes, Nog Met je wel. reis. <laughs> en dank dat je even verslag wilde doen vanochtend bij ons. Dreigen via Twitter. Openbaar Ministerie gaat vijf mensen vervolgen. Die hebben gedreigd via Twitter. Van het verkeer op het spoor naar verkeer op de weg bij de ANWB, John Bakker. Met nog steeds problemen op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch... is de weg tussen Knopendijl en Waardenburg nog steeds afgesloten. De andere kant op is de weg zojuist weer vrijgegeven... vanuit Den Bosch richting Utrecht. Maar mensen die omrijden, die komen nog steeds in lange files. Op de A27 vanuit Breda naar Utrecht voor de brug bij Gorkum, 15 kilometer. A58 vanuit Breda naar Eindhoven bij Oorschot, 9 kilometer... Op de A59 vanuit Zirikzee naar Os bij Engelen 15 kilometer. En vanuit Os naar Zierikzee tussen Vlijmen en het Hoijpolder 24 kilometer. Andere files met problemen op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij knooppunt Diemen 6 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open. En vanuit Amsterdam naar Den Haag op de A4 bij knooppunt De Hoek 6 kilometer... Dat heeft te maken met een spoedreparatie. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En na een ongeluk op de randweg van Eindhoven, de N2... loopt het nog vast op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Gelderop, 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks meer over die Twitter dreigingen Marcel al. We praten u eerst even bij over die aanval op dat hotel in Kabul. In de Afghaanse hoofdstad hebben Taliban-strijders... een aanval uitgevoerd op het Intercontinental Hotel. Zeker 10 mensen kwamen om tijdens hevige gevechten... tussen Taliban-strijders en regeringstroepen. Vanuit de omgeving waren schoten in het hotel duidelijk te horen. Die zelfmoordenaars biezen zichzelf op toen veel gasten in het hotel zaten te eten. Na een urenlang vuurgevecht wisten Afghaanse militairen met hulp van NAVO-helikopters een eind te maken aan de aanval. Hotelgasten kwamen verward naar buiten. I don't think we really know quite what happened. You know what happened to you? That's you are okay? We are very happy you are okay. In, in... It was huge blast, some five six blast. Uh, there was fort. Vijf, zes grote explosies dus, je hoorde het. Volgens deze CNN-verslaggever werd de aanslag uitgevoerd door goed getrainde commando's. Well, all indications are that this was a commando-style attack on the Intercontinental Hotel in Kabul. Wolf. And this is the type of attack that we've seen a lot of recently. Not just in Afghanistan, but in this entire uh, region. It's the style of attack where instead of a suicide attack that's deadly but brief. You have very well-trained militants engaging in security forces. Volgens journalisten Bette Dam in Kabul, die op een paar honderd meter van de gevechten was... waren Afghaanse veiligheidstroepen machteloos. Uiteindelijk moesten die helikopters van de ISAF vredesmacht ingrijpen... om een eind te maken aan de schietpartijen in en op het dak van het hotel. Uiteindelijk trokken de zelfmoordenaars door alle kamers naar boven het hotel. Uh, en begonnen ze daar te schieten op de helikopters die daar boven hingen. En vervolgens zijn ze uiteindelijk uitgeschakeld door ISAF, door de Westelingen... ...met vuur van de helikopters waardoor het hotel in brand vloog. Mogelijk heeft de aanslag de aanval te maken met een conferentie die vandaag gehouden zou worden in Kabul... ...over het overdragen van bevoegdheden aan de Afghaanse regering. ...dat vandaag dus uh, een congres gepland stond uh, waarbij het onderwerp was dat het over transitie... ...dus zowel uh, veel diplomaten waren daarop afgekomen, maar ook Afghaanse officials... U hoorde Bette Daam vanuit Kabul. zijn heeft dus gekeken bij dat hotel. U ziet ook beelden van het hotel. Het vuur ook in het hotel op onze website. Dan moet u even naar nos.nl. .no. Bij de rechtbank in Den Haag staan vijf verdachten terecht... die bedreigingen hebben geuit... die te maken hebben met de schietpartij in Al van den Rijn. Ja, sms en twitter dreigden ze hetzelfde te doen als Tristan van der Vlist... die april dit jaar in een winkelcentrum in Alphen zeven mensen doodschoot. Nou, we praten met persofficier Wouter Bos. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat voor manier hebben ze gedreigd dan? Wat, wat stond er bijvoorbeeld in die sms'jes en die twitterberichten? Um, een twitterbericht van 11 april uh, houdt in uh, de tekst... vanavond winkelshooting bij de Spar uh, met M16... Een ander bericht luidt, ik ben faktop agressief door die titarstilte. Dat is een bericht van 9 april. Ik ga uit woede naar een winkelcentrum met een automatisch pistool, mensen doodschieten. Tja, dat is niet niks. U neemt dat zeer ernstig op. Ja, we nemen dat, we nemen dat zeer ernstig op. Eh, om een aantal redenen. Eh, allereerst is eh, een doodsbedreiging gewoon eh, op zichzelf al een serieus strafbaar feit. Maar daarnaast zijn er twee eh, duidelijk strafverzwarende omstandigheden. Allereerst het feit dat natuurlijk die, die berichten zijn verschenen zo kort na de schietpartijen Al van de Rijn... Op het moment dat bij iedereen de schrik er nog heel uh, sterk in zit, nou, dan komen dat soort berichten natuurlijk extra hard aan. En daarnaast getuigt het gewoon van uh, buitengewoon weinig respect voor, uh, voor de slachtoffers hmm. en de nabestaanden. En bent u als openbaar ministerie uh, nog op zoek naar uh, ja, waar nou de lijnen moeten liggen, wat wel en niet mag, via Twitter? Want het is toch een relatief nieuw fenomeen, hè? Ja, uh, nou, eigenlijk geldt voor Twitter gewoon precies hetzelfde als voor alle andere manieren waarop je je mening kan, uh, kan uiten. En namelijk dat, uh, dat de gewone spelregels van toepassing zijn. Het is niet ja. zo dat op Twitter meer is geoorloofd dan, uh, dan uh, in gewone communicatie. Ja. Dus wat je daar schrijft is net zo echt als in de gewone de echte wereld, zullen we okay. zeggen. Precies. En staan er dan ook dezelfde straffen op wat u betreft? Ja, een, uh, een maximumstraf van uh, twee jaar op een doodsbedreiging. Uh, uh, in, in dit soort gevallen, als mensen voor de eerste keer zo'n zo feit plegen... dan moet je denken aan, uh, aan, aan forse werkstraffen. Maar als mensen in herhaling vallen, kunnen dat ook uh, wel degelijk gevangenisstraf worden. Maar stel nou dat het verweer van zo'n verdachte is... ja, god, ik had helemaal niet door dat, uh, dat ik zoveel volgers had... of dat zoveel mensen dat zouden kunnen lezen... dat het zo'n impact zou kunnen hebben. Zou dat voor u meetellen? Ja, nou dat is een, een, een verweer wat, uh, wat uh, niet zal slagen. Juist omdat natuurlijk Twitter uh, erop gericht is dat, uh, dat anderen uh, kennis nemen van wat jij te zeggen hebt. Dit openbaarheid is een van de wezenskenmerken van dat, uh, van dat middel. Je twittert het niet aan jezelf. Precies. En uh, je moet er dus, uh, dus rekening mee houden dat anderen dat oppikken. Uh, u, uh, u neemt dat zeer uh, zwaar op. Hè? En, en toch brengt u die mensen dan tegelijk voor de rechter op een zogenoemde themazitting, alsof het een groep is. terwijl ze toch ook individueel gehandeld hebben. Waarom doet u het zo? Ja, dat klopt. Nou, het, het gaat allemaal om zaken die in de eerste week zeg maar, na uh, de schietpartij hebben plaatsgevonden. Uh, morgen, vandaag brengen we vijf zaken voor de rechter. Op 6 juli nog eens een keer vijf zaken. We vinden het belangrijk om ze gezamenlijk voor de rechter te brengen. Althans, iedereen komt wel individueel voor de rechter. Maar om te beurt op eenzelfde uh, zitting. Ja. Uh, dus de zaken worden wel degelijk individueel behandeld. Ja. Maar het is voor ons gewoon een goed middel om uit te dragen dat we dit uh, uh, kort gezegd uh, niet pikken. Ja, want neemt het toe? Um, nou ja, een, een tiental bedreigingen uh, uh, in ons arrondissement, kort na uh, uh, de schietpartij, mm. is, uh, nou ja, dat zijn er in ieder geval tien te veel. En ik vind het er in ieder geval een heleboel. Ja, u vindt het wel genoeg zo. Het moet ophouden. Dat is juist. Wij wachten dat af. Persofficier Wouter Bos. En zodra wij weten uh, hoe die zaak verloopt, hoort u dat van ons. Dank u wel. Egyptische hoofdstad Cairo was vannacht het toneel van hevige rellen. Er werd zelfs gesproken over de ernstigste confrontatie met de politie... sinds de grote demonstratie van begin dit jaar. Toen werd president Mubarak verdreven uiteindelijk. Midden-Oosten-correspondent Nicole Fever. Nicole, wat was er in Cairo aan de hand vannacht? Nou, er was uh, gister... Ochtend al een bijeenkomst voor het uh, televisiegebouw. Daar waren nabestaanden van mensen die om het leven zijn gekomen tijdens de opstand naartoe gekomen. Zij vinden dat het veel te lang duurt voordat de schuldigen worden berecht, de medewerkers van, uh, van Mubarak. Nou, een klein groepje scheidde zich af en besloot ergens anders te demonstreren. Daar kwam het tot ongeregeldheden. Ja, en toen werd het eigenlijk van kwaad tot erger. De hele groep die hoorde daarvan. Ging naar een andere plek naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. En In de avond kwam men terecht op het Tagierplein. Er werd hard opgetreden met waterkanonnen, traaggas. Er werd geslagen. Heel veel veiligheidstroepen waren daar. Straten werden afgegrendeld. En tientallen mensen zijn gewond geraakt. Hm. Wie zit er achter die protesten? Wie, wie, wie zijn dat? Nou, deze protesten, dat, zijn dus, uh, dat waren voornamelijk nabestaanden van mensen die om het leven zijn gekomen tijdens uh, de opstand en uh, sympathisanten. Ja, en de groep die daar op het plein stond, die willen gewoon dat er harder wordt opgetreden tegen de oude medewerkers van Mubarak. Ze zeggen, wat er nu gebeurt, de militaire raad die het land uh, bestuurt, ja, ze bedienen zich eigenlijk van tactieken. Die horen bij het oude regime. Uh, het leger heeft uh, de afgelopen maanden echt fouten gemaakt. Mensen opgepakt, gearresteerd, mishandeld. En ja, bij deze demonstratie werden de veiligheidstroepen ingezet, politie, op een manier die eigenlijk hoort bij de oude tijd. Dit is niet waar wij onze revolutie voor gevochten hebben. Nou, wat ze welke leusje je ook hoorde, is uh, ja de generaal moet weg. Daarmee doelen ze op uh, Tantawi, dat is uh, de militaire leider, de man van uh, de Hoge Raad, die op dit moment uh, het land uh, bestuurt, en het uh, militaire regime, de militaire groente, moet vallen. Dus zo denken deze, deze demonstranten erover. Ja, ze willen meer democratisering eh, en ze willen ook vooral dat dat sneller gaat. Eh, hebben ze daar een punt of willen ze te veel te snel? Nou ja, ze willen gewoon de berichting van... Uh, ze willen dat de schuldigen bestraft worden. Ze willen niet... ze willen de garantie dat het echt anders wordt en niet blijft bij oude. Er staan nu verkiezingen gepland in uh, september. Nou, daarvoor, daarover was even wat onduidelijkheid van in het weekend, zei een vicepremier wij gaan dat niet halen, we moeten dat uitstellen. Nou, dat is eigenlijk iets wat uh, de, de revolutionairen van het plein goed zou uitkomen. Ze hebben steeds gezegd wij zijn nog niet klaar binnen een paar maanden voor verkiezingen. Wij hebben nog geen goed partijapparaat. Dus als er heel snel verkiezingen worden gehouden... ...dan is dat eigenlijk alleen maar goed voor de oude machten... ...voor de oude partij van Mubarak... ...voor het moslimbroederschap... ...maar niet voor de jongeren die echt verandering willen... ...die echt democratie willen. Nou, De militaire raad die kwam meteen met woord woordvoerder... ...en die zei, nee hoor, de verkiezingen gaan door zoals gepland... Ze halen wel wat kleine overwinningen. Uh, in het hele land zijn allerlei lokale bestuurders... die nog zijn van de partij van Mubarak. Uh, nou, de, die uh, lokale besturen, die worden nu ontbonden. Dat worden, uh, als het goed is, onafhankelijke mensen... die daar de boel gaan besturen. Maar ja, de demonstranten die gaan door... want die zeggen, we hebben nog een lange weg te gaan... en we hebben onze revolutie nog lang niet zeker gesteld. nog even over de rellen de afgelopen uren in Cairo. Nog nog eventjes naar... Uh... Jeroen schut die houdt zich vanochtend bezig... met uh, de protesten tegen de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. En dan is het nog, natuurlijk nog maar de vraag... of dat wat uit gaat halen, die protesten, Jeroen. Het kabinet lijkt zeer vastberaden. Wat halen patiënten en medewerkers allemaal uit de kast vandaag... om hun stem te laten horen? Ja, maar ja, Lara, niks doen, dat vinden ze ook niks. En misschien denken ze wel van... nou, het tegen beter weten in, dat wordt toch niks. Maar je moet je woede toch... Uh, er worden allerlei spandoeken hier volgeschreven met teksten... want straks gaan er twee bussen naar Den Haag. Wat staat er allemaal op? Nou, Het is misschien goed om eerst even te zeggen... dat we dus afgelopen week hard bezig geweest zijn... met al onze patiënten om deze teksten te maken. En ik noem er even een paar bezuinigingen op de psychiatrie. Ben je nou helemaal gek geworden? Ja, hier, het. En deze. Het separeren is nu echt begonnen. Wat is dat, separeren? Separeren. Je weet dat in de psychiatrie maken wij soms helaas gebruik van uh, separeercellen. En Dat betekent dat mensen afgezonderd worden. Ja. En, en dat gebeurt ook een beetje met ja. deze sector. Daar ga ik zo eventjes nog iets over zeggen. Ja. Nou. Ik pak er nog even een paar. Wat G staat er? Even even. Net uit de vorige eeuw en nu moet GGZ weer twee eeuwen terug. Ja. Nou, Nelly Schouten, directeur van GGZ Drenthe. We hadden eerder in de uitzending uh, John, uh, patiënt. En hij hoort wel eens van uh, kennis van... joh, ga nou eens aan het werk, er is helemaal niks met je aan de hand. Ja, ik denk dat dat ook een van de problemen is. Want als je naar deze mensen aankijkt, dan zie je ook helemaal niets. Maar je wil niet weten hoe het is. Als je kop vol met stemmen zit en met geluiden en noem maar op... dan kom je gewoon aan werken niet toe. Nee, je kunt en... beter een gebroken arm hebben. Ja, wat dat betreft wel. En neem van mij aan... Dat John heel graag wil werken. Ja. Maar het lukt hem niet. Dat heeft hij ook duidelijk gemaakt. Um, uh, we moeten nog even, want jullie gaan straks de bus in. En er wordt er een leus geroepen. Hè? En uh, jullie zijn aan het oefenen. Nou, uh, dames en heren, wat gaat het ongeveer worden? Rutte, heb je wel depressie niet? Rutte, heb je... Ja, oké. Okay, nou, uh, uh, en er wordt vast nog wel meer uh, verzonnen. Uh, ja, er werd net al vanuit de studio gezegd door Lara. Zal dat nou helpen, dat uh, protest vanmiddag? Nou, ik denk wel. Ik denk wel dat het eigenlijk weinig voorgekomen is... dat de GGZ zo'n krachtig signaal gaat uh, afgeven. En ik denk, wat helemaal aan de orde is... dat is dat spandoek wat daar in het midden ligt. Namelijk, het separeren is nu echt begonnen. En dat betekent uitsluiting van een groep, discriminatie van een groep... En ik dacht dat wij in Nederland een mooie grondwet hadden... dat we dat niet willen. Nee, nou, dat is duidelijk. Ik wens u uh, heel veel uh, succes met de bus naar Den Haag. Het lijkt toch een beetje op een schoolreis, hè, denk ik. Uh, enigszins lijkt het erop, maar dat is niet het doel. Het gaat wel over een hele serieuze zaak. Vanuit Assen vanochtend. Marcel. Dank je. <laughs> je moet goed uit, en de demonstranten gaat daar dus op weg naar Den Haag... om daar te demonstreren tegen de bezuiniging op de GGZ. Ja, de gezondheidszorg. moest jij ook eens. <laughs> Lara. <laughs> Goed, uh, zo zijn we aan het eind gekomen van het Radio eentje nou. Voor vanochtend, uh, uiteraard in de loop vanochtend... nog veel meer nieuws, onder andere bij uh, Sven Kokkeman van de KRO. Goedemorgen, Sven. Wat Dag, heb je? Lara. Goedemorgen. De nieuwste cijfers over de jeugdwerkloosheid... van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dries van Acht, de oud-premier, komt opnieuw in actie. Deze keer tegen een busmaatschappij. Het slechte ja. imago van Europa is deels te wijten aan de Europese. Eurovisie Songfestivals en de Europese <laughs> voetbalbond, de UEFA. Zegt de staatssecretaris van Europese zaken. Ik oh. ga met, eh, met hem praten. En Hongarije heeft een plan om werklozen aan het werk te zetten. Het zal nog niet alles verraden, maar het gaat om zwaar grondwerk. En het is niet de bedoeling dat er ook machines worden ingezet. En het is ook niet de bedoeling om ze daar fatsoenlijk voor te betalen. Oh. Dwangarbeid dus in een Europees land. Lid van de Europese Unie. Allemaal in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws. Je zit net, Jan. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Radio 1. Het NOS-journaal. De gemeente Haren in Groningen is de beste gemeente om te wonen, dat concludeert Elsevier in het jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit van gemeenten. Haren heeft mooie huizen, mooie natuur en er is weinig overlast. En de minst aantrekkelijke gemeente ligt ook in Groningen, Bellingwedde. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker 16 doden gevallen... bij de aanval van Taliban-strijders op een hotel. Gewapende mannen, sommigen met explosieven... drongen het Intercontinental Hotel binnen... en er stond, ontstond een vuurgevecht dat uren duurde. NAVO-helikopters beschoten aanvallers die op het dak zaten. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben medewerkers van het stadsvervoer... een half uur geleden het werk neergelegd. Tot drie uur vanmiddag rijden er geen trams, bussen en metro's. Haar protest tegen de bezuinigingen... En op een aantal treintrajecten rijden nog minder treinen... na het noodweer van gisteravond en vannacht. Her en der vielen bomen op de rails en raakten bovenleidingen beschadigd. Volgens de ns rijdt tegen de middag alles weer normaal. Alleen tussen Utrecht en Arnhem gaat het langer duren. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB en verkeersinformatie. Alles bij elkaar nog zo'n 200 kilometer aan file. Veel meer dan gebruikelijk om deze tijd. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is tussen knooppunt Deil en Waardenburg nog steeds helemaal afgesloten. En na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij sloten 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Een andere kant op richting Den Haag bij knooppunt De Hoek 6 kilometer door werkzaamheden. Ook daar zijn twee rijstroken afgesloten. Omrijders vanwege de afsluiting van de A2 die komen in de file op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Tussen Leerdam en Gorkum, 8 kilometer. Op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Voor de brug bij Gorkum, 12 kilometer. Dus ook nog druk op de A59, Zierikzee richting Os. Tussen Waalwijk en Engelen, 15 kilometer. En de andere kant op richting Zierikzee... tussen Vlijmen en Knopend Hoepolder nog steeds 24 kilometer. En ook nog vrij veel vertraging op de A67... vanuit Venlo naar Eindhoven... Tussen Asten en Gelderop, 10 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteert de nieuwste cijfers over de jeugdwerkloosheid. Uw energierekening gaat vrijdag flink omhoog. Energieprijzen vastzetten of niet, dat is de vraag. Hongarije gaat werklozen flink aan het werk zetten. Dries van Acht zet zich opnieuw in voor de Palestijnen... nu door te protesteren tegen een busmaatschappij in Gelderland. En het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is drie minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Venendaal. Op bezoek bij twee broertjes van 12 en 15 jaar. Zij eisen vanmiddag in kort geding een levensreddend medicijn van een farmaceutisch bedrijf. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennedeland.nl Centraal Bureau voor de Statistiek dames en heren heeft zojuist de nieuwste cijfers voor de jeugdwerkloosheid gepresenteerd en heeft die vergeleken ook met de cijfers van andere landen in Europa en met name in het zuiden van Europa zijn die cijfers tamelijk beroerd rond de 25% procent in Spanje bijvoorbeeld. Senne Janssen van dat CBS, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is de jeugdwerkloosheid in Nederland? De jeugdwerkloosheid in Nederland is 7,4%. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 14 jongeren die werk wil, geen werk heeft. En dat is dus toegenomen. Uh, die jeugdwerkloosheid hebben wij vergeleken met andere landen in Europa. En die jeugdwerkloosheid is juist afgenomen in Nederland. En is ook uh, eigenlijk vrij laag als je vergelijkt met het Europees gemiddelde. Daar is 1 op de 5 jongeren werkloos. Dus we doen het hartstikke goed. Ja, we doen het eigenlijk hartstikke goed op de arbeidsmarkt uh, in die internationale vergelijking. Als we kijken naar de landen die het niet goed doen, dan is Spanje spectaculair. Ja. Daar is 4 op de 10 jongeren is werkloos. Ja. En ook andere landen in Zuid- en Oost-Europa, die doen het stukken minder goed dan wij. Ja, hoe komt het dat wij het zo goed doen? Ja, er zijn verschillende verklaringen voor. Ten eerste is de werkloosheid in Nederland in het algemeen laag en al jarenlang onder de laagste in Europa. En dus ook de jongeren komen makkelijker aan de bak. Ja. Um, maar uh, er wordt actief beleid gevoerd... om die jeugdwerkloosheid terug te dringen in Nederland. Ja. Uh, denk bijvoorbeeld aan de, aan de leerplicht die verlengd is of aan de, de wet Wij, waar jongeren een leer- en werkaanbod wordt aangeboden. Ja. Dat, dat heeft wellicht ook bijgedragen. Maar toch is er iets merkwaardigs aan de hand. Want toen de werkloosheid weer begon te stijgen... Eh, net na de financiële crisis, zal ik maar zeggen... stond iedereen moord en brand te schreeuwen over de stijgende jeugdwerkloosheid. Tot voor kort nog... Uh, werd er echt gezegd dat jongeren uh, buitengewoon uh, minder grote kansen hebben op de arbeidsmarkt... en dat er echt snel iets moet gebeuren omdat het onaanvaardbaar is dat zoveel jongeren langs de kant staan. Er is geen politicus die het niet in de mond heeft genomen. Zaten ze er dan allemaal naast? Nou, we zagen ten tijde van de economische crisis dat de wer uh, werkloosheid onder jongeren snel toenam. Uh, dat kwam omdat vooral de flexwerkers die raakten als eerste hun baan kwijt en daar zaten veel jongeren bij. Nu in het productieherstel zagen we juist dat er weer heel veel flexwerkers werden aangenomen. En, en daardoor is de jeugdwerkloosheid onder jongeren juist fors uh, teruggelopen de afgelopen ja, anderhalf jaar zou je kunnen zeggen. Ja. Terwijl, uh, terwijl dit uh, bij ouderen uh, minder het geval was. Ja. Dus jongeren doen het eigenlijk gewoon goed nu op de arbeidsmarkt. Ja, wij staan aan kop hè? voor Duitsland, Oostenrijk, Malta, Denemarken, Slovenië. Dan kan het hele rijtje afgaan. Ja, Nederland staat op kop en dat is eigenlijk ook al jaren zo. Niet alleen bij de jongeren, ook bij, uh, bij andere werkloosheid. Uh, Nederland heeft al jaren de laagste werkloosheid uh, in Europa. Goed, ik dank u wel. Senne Jansen van het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek. Door nu naar Dennis Wiersma, die is voorzitter van FNV Jong. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, u hoeft voorlopig niet naar het Malieveld. Nou het staat toch <laughs> tamelijk druk de laatste dagen, dus. <laughs> ja, dat dringen daar op het Malieveld, ja. Uh, nou ja, nee, in die zin uh, is het natuurlijk goed nieuws. Kijk, we moeten niet vergeten dat we ook nog de groep allochtonen uh, in Nederland hebben natuurlijk. En die werkloosheid is wel beduidend hoger. Nou, maar het uh, gaat hier om de jeugdwerkloosheid. Ja, goed, maar de allochtone jeugdwerkloosheid is uh, meer dan 20 procent. Uh, yeah. En dat is een groep uh, die we absoluut niet moeten vergeten. Dus daar leggen wij ook eigenlijk wel de focus op als FNV jong, Het yeah. is mooi dat dit goed gaat, yeah. maar nog altijd 1 op de 4 allochtonen is, uh, onder de jongeren is werkloos. Ja. En daarnaast in de algemene cijfers natuurlijk ook het dubbele van de gewone werkloosheid. Dus in de Europees verband, ja goed. Maar we moeten altijd kijken naar wat beter kan. En volgens mij uh, hebben we hier binnenkort veel tekorten, omdat er ook vergrijzing aankomt. En uh, daar hebben we de jongeren hard nodig. Dus het probleem los zich vanzelf op? Nou ja, uiteindelijk uh, hoop je dat het, uh, dat, dat, dat het oplost. En dat je zo'n gesprek ja weer voert bij de autodealer. Maar uh, op dit moment is dat absoluut nog niet het geval. Er zijn heel veel jongeren die wel aan het werk willen. Ja. Er zijn ook sectoren die vragen om jongeren. Maar ja. ondertussen gaat daar iets fout. Dus daar, uh, en wat gaat er fout? Voor. Nou ja, soms zit het in de overgang van school naar werk. Uh, je ziet het, het is toch een beetje een warme overdracht nodig. Scholen trekken dan hun handen ervan af. Nou, ja. Wij pleiten ervoor dat dat anders gaat. Daarnaast zie je ook veel voor- schoolverlaters nog steeds. Nou, dan ben je gewoon kansloos zonder startkwalificatie. Ja. Dat moet echt anders. En we zien ook de plannen van, van het kabinet rond de Wajong. Daardoor ja, belanden straks heel veel mensen gewoon in de bijstand... krijgen ze geen hulp meer bij ja. opleiding of werk. Wajong zijn uh, uh, jong nou. gehandicapten, hè? Ja, precies. En die, uh, die, die, die regeling wordt aangepast en dan uh, beland je gewoon in de bijstand. En dan uh, moet je het zelf maar zien te regelen, ja. wat die jongeren vaak gewoon niet lukt. En daardoor liggen die risico's echt op de roer voor de toekomst. Maar goed, wat voor concrete maatregelen wilt u dan nu in, ingevoerd zien... om die jeugdwerkloosheid verder terug te dringen? Nou ja, we, we nemen zelf ook het goede voorbeeld. Als je die algemene jeugdwerkloosheid ziet, we hebben een onderzoek gedaan... dan zie je die mensen ontbreken vaak aan een netwerk. Dat is... Uh, de, en dat is natuurlijk een punt wat je moet aanpakken. Dus wij gaan zelf ook workshops geven om mensen die zogenaamde soft skills, dus assertiviteit en, en het netwerk opbouwen, aan te leren. Nou ja, ja, dat soort dingen kan je ook meer in het, in het schoolprogramma inbouwen. In het ja. Dat je scholen daar meer in verantwoordelijkheid in geeft. En ook de werkgever, die kan daar ook best eh, zichzelf al wat harder voor, voor inzetten. Goed, dus, uh, dus, het, dus ja. het, is, het is alles bij elkaar. Er moeten nog wel een paar dingen gebeuren, maar het is redelijk goed nieuws in Europees verband. En met de vergrijzing in de aantocht lost het probleem zich uh, grotendeels op. Nou, die vergrijzing, juist door die vergrijzing zou je denken dat er ook meer jongeren nu nodig zijn. En toch ja. zit het nog een heleboel aan de kant. Dus dan, dat vind ik zorgelijk. En ja. daarbij die alchtoniugdrijk was, dat is echt een punt van aandacht. Want we willen in Nederland dat iedereen meedoet, dan moeten we ook die kansen geven en daarvoor ons inzetten. En het kabinet zou ik aanraden om daar specifiek op in te zoomen. En dat doen ze op dit moment niet. U hoeft voorlopig nog niet op zoek naar een andere baan. Nee, ik blijf nog even zitten hoor. Dennis Niersmaar, voorzitter van FNV Jong, hartelijk dank. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Maandag scheerde een asteroïde met een doorsnede van 30 meter langs de aarde. De ruimtesteen bleef op een veilige 12.000 kilometer afstand. Maar wat gebeurt er als zo'n asteroïde wel degelijk de aarde raakt? Aardwetenschapper Bernd Anderweg heeft het antwoord. Uh, allereerst is het idee dat een, een blok van zo'n 30 meter, maximaal was dat nu geschat, een, een flinke bus... als die door de atmosfeer heen komt, dat het grootste deel daarvan wel opbreekt. En eigenlijk de grond niet helemaal raakt als één stuk. Dat is de theorie. Uh, in 2008 is er in Peru een stuk naar beneden gekomen dat eigenlijk amper afgeremd werd door de atmosfeer. En dat was maar een meter of twee groot. En heeft daar een, een inslagkrater gemaakt van een meter of 15 in doorsnede. Dus dit ding van een meter of 30 zou nou ja, een paar honderd meter... Uh, flinke schade aanrichten, een flinke krater kunnen maken. En dat is in ieder geval het geval als die op het land inslaat. Dan krijgen we gewoon een groot gat en een enorme klap. En als zo'n uh, zo asteroïde in zee zou storten... dan krijg je, als het wat dieper in de zee is, een grote vloedgolf. En als het wat dichter bij de kust zou zijn, een vloedgolf met een klap daarbij. Want ja, zo'n zo blok dat schiet door het water heen en raakt de bodem onder het water. We zijn er goed van afgekomen, dus heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan naar Goedemorgen goedenborgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Velendaal. Heem van Attenveld. Het koffiezetapparaat pruttelt in de keuken. En binnen zitten vader, moeder en twee kinderen. De familie Verhoek. Op het oog een doodgewoon gezin in Veenendaal. Tot afgelopen vrijdag, want toen kwam u midden in een mediastorm terecht. Ja, dat was behoorlijk heftig. Uh... We werden in één keer door allerlei kranten en televisieprogramma's benaderd. Omdat ze ons verhaal wilden horen. En uh, dat zijn we niet gewend. We doen dat met een, uh, een goed doel. Maar uh, ja, we hadden dit nooit gewild. Dit is iets wat je, wat je normaal gesproken niet voor kiest. Maar uh, wij zagen geen alternatief meer. En uh, we denken dat dit de enige manier is om het medicijn te krijgen... wat uh, onze kinderen nodig hebben. Ronald Verhoek, u bent de vader van Brent en Esra... En uw zoons lijden aan de ziekte van Duchenne, een spierdystrofie... komt bij 1 op de 4.000 pasgeboren jongens, komt het voor. En door de ziekte sterven spiercellen af die niet meer terugkomen. Uw kinderen deden anderhalf jaar mee aan een testprogramma... van farmaceutisch bedrijf Genzyme. Een test naar geneesmiddel tegen deze ziekte. En uw jongens reageerden spectaculair goed op die nieuwe medicijnen. ik kan het vragen aan jullie zelf, Brent en Esra. En wat deed dat medicijn met jou? Was ik, niet zo, uh, ...was ik niet mol. En, uh, en toen hoefde ik de scooter niet zo vaak te gebruiken. En wat deed het met jou, Brent? Uh, het lopen ging steeds beter. En ik had steeds minder de scooter nodig. Want jullie zitten allebei in een, in een rolstoel. En kun je vertellen wat er met jullie gebeurde... ...sinds dat medicijn niet meer tot jullie kwam? Uh, was, uh, was ik steeds... Werd ik steeds moe. Was ik, toen ik uit school kwam, was ik moe en. En jij? Uh, ik ging uh, achteruit. Er gingen steeds uh, dingen steeds moeilijker. Welke dingen bijvoorbeeld? Uh... Geen energie meer. Dat, dat, dat, is, dat is het toverwoord, denk ik. Ja, ik denk dat die jongens nu bedoelen dat ze weer gestopt zijn. Maar tijdens de trial was het juist spectaculair, zoals jij gaf... dat ze vooruit gingen en ze gingen dingen echt sneller doen. Niet alleen dat wij dat dachten, maar dat werd ook door de fysiotherapie... allerlei testen kwam dat in uit. Ze gingen sneller staan, uh, ze konden langer lopen... ze konden beter lopen, minder waggelen. En uh, die jongens die, die gingen op alle fronten uh, heel erg vooruit. En dat was niet eventjes, dat ging echt uh, vanaf september uh, 2008... Tot de stop van de trial in uh, maart 2010 ging dat gestaag door. En dat ja, kan. Toen niet. werd die trial plots uh, stopgezet. En vanmiddag eist u in kort geding van het farmaceutisch bedrijf. dat die trial uh, uh, doet, uh, Genzyme. dat uw kinderen recht hebben op die medicijnen waar ze zo goed op reageerden. Ik belde gisteren met Genzyme. Ze wilden niet op de radio vanochtend. Maar zij zeiden gisteren in een telefoongesprek. dat niet objectief is aangetoond. dat het medicijn werkte in de gebruikte dosering. 174 patiënten deden mee aan een, een vervolgstudie... waar uw kinderen ook aan meededen. En... En de conclusie was, het effect van de hoge dosering die zij ontvingen... was net zo groot als het effect van de mensen die enkel een placebo kregen. Dus het is wetenschappelijk gewoon niet onderbouwd dat het medicijn werkt, zeggen zij. Nou, wij hebben de trial is opgestart door de PTC. Daar hadden wij uh, het contract mee. En die hebben zelf in uh, Tokio op een uh, medisch congres... hebben ze in oktober uh, 2010 gesteld dat uh, het medicijn zeker werkt. En dat uh, de gebruikende groep... 29,7 uh, meter uh, beter deed als de placebo groep. En hun norm van significant was door hunzelf ingesteld als 30. Dus we hebben het... u, Uw stelling is duidelijk, u wil dit medicijn. Is er enig alternatief als ja, u het kort geding niet wint... om die medicijnen toch te krijgen? Ja, daar gaan we vooralsnog niet van uit. Want we denken dat die zaak heel, heel sterk is... en dat, dat uh, de rechter ons in het gelijk zal stellen. En anders ja, dan, dan denken we toch dat we een hoger beroep zullen moeten doen. En gisteravond een Nieuwsuur, diverse kranten hier over de vloer gehad. We begonnen al uh, ja, een soort mediastorm. Als u nu naar de Albert Heijn of de Bakker gaat, een ander mens hier in VNL. Ik weet het niet, ik ben er nog niet geweest. Uh, we zitten vlak voor de vakantie, dus ik hoop, dat... <laughs> ik hoop dat iedereen straks na de vakantie hier een beetje vergeten is. Maar uh, de rechter in ieder geval niet. Ik hoop dat hij het juiste besluit neemt. Uh, jongens, sterkte vandaag. Ja. Bijdrage was dat van Harm van Attenveld. Het staat nog steeds vast in het zuiden, dus is het om kwart voor tien. Reden genoeg om even te gaan buurten bij John Bakker van de NWB voor de verkeersinformatie. John, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Ja, niet alleen in het zuiden... maar ook rond Amsterdam zijn er wat problemen. Op de A2 vanuit Utrecht, bij Oudekerk aan de Amstel... drie kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A4, Den Haag-Amsterdam, bij Sloten vier kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. En de andere kant op, richting Den Haag, bij knooppunt de Hoek... zes kilometer door werkzaamheden... Ook daar zijn twee rijstroken afgesloten. Dan wat zuiden. Op de A2 vanuit uh, Utrecht naar Den Bosch... is de weg tussen knopen Del en Waardenburg nog steeds afgesloten. Als het goed is, gaat het nu niet al te lang meer duren. Maar er zijn nog steeds mensen die omrijden. En die komen in lange files op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Bij Gorkum, 13 kilometer. Op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Voor Gorkum, 9 kilometer. Op de A59 vanuit Zierikzee naar Os bij Engelen 13 kilometer. En bij Os-Oost 9 kilometer. En vanuit Os naar Zierikzee tussen nieuw en Knoop het Hooipolder 21 kilometer. Al dus John Bakker. Straks, Hongarije gaat werklozen flink aan het werk zetten. Eerst nu, huishoudens kunnen vanaf vrijdag een flink hogere gasrekening verwachten. De energieleveranciers verhogen met ingang van 1 juli namelijk de tarieven. Met gemiddeld zo'n 15 procent. Veel consumenten besluiten hun energieprijzen voor een tijdje vast te zetten. En de vraag is, is dat nu een verstandige keus? Paul van Selms, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben directeur van United Consumers. Nou, wat is het antwoord op de vraag, moet ik mijn energieprijs vastzetten of niet? Uh, wij vinden dat je dat uh, niet per definitie moet doen. Uh, ervaring leert dat uh, maar in een kwart van de gevallen dat loont. En dat is puur geluk wanneer je instapt. En de, het advies is dus, uh, ja, energie wordt steeds duurder. Maar uh, vastzetten is niet per definitie de oplossing. En wij adviseren dat niet te doen, net als de consumentenbond doet. Wat is wel de oplossing? Uh, de oplossing is uh, accepteren dat energieprijzen deels duurder worden en proberen partijen te zoeken die daar korting op bieden. Maar de kortingsproposities gekoppeld aan vaste prijscontracten zijn uh, best gevaarlijk. Er zitten veel adders onder het gras en dan druk ik het nog maar zachtjes uit. Welke? Men uh, eentje is dat men de vastrechtkosten veel, heel, veel hoger opvoert. De, de, dan de, sorry, even de, de, de wat? De vastrechtkosten. Wat zijn dus, de, de, de vastrechtkosten? Um, dat zijn feitelijk administratiekosten die in een energierekening zitten. Ja. Die zijn normaal zo'n 20 euro uh, uh, per, uh, per jaar. Ja. En uh, bij uh, die vaste prijscontracten worden die wel eens met een factor 4, 5 verhoogd. Ja. En de consument ziet dat niet, omdat hij alleen naar de leveringstarieven kijkt. Dus zet niks vast en ga ook niet zomaar af op de goedkoopste. Nee, eh, want eh, het argument van zet de prijs vast, dan profiteert u van eh, toekomstige prijsstijgingen, is onzin. Want energiebedrijven krijgen die prijsstijgingen ook voor de kiezer en die nemen ze echt niet zelf voor hun rekening. Die zullen ze altijd doorbelasten. En dan doen ze het misschien niet in het leveringstarief, maar doen ze het in het vastrecht of andere tarieven. En daarmee wordt de consument eigenlijk, als ik het heel eerlijk zeg, belazerd. Dus lage tarieven, goedkope aanbieders belazeren de boel? Ja, dan, dat zou je zo, uh, zo kunnen ja. zeggen. Zodra iemand roept dat je meer dan 100 euro's per jaar kan besparen... is dat onzin. Ja. Dat maar je wil, nooit. Maar je wilt toch bij de goedkoopste terecht. Ik bedoel, niemand wil veel betalen voor gas, en water en licht, zou ik maar zeggen. Dat klopt. En er zijn ook wel partijen die goedkoper energie aanbieden. Uh, en daar is het zeker te halen. Maar bij vaste prijscontracten durf ik de stelling nog wel aan... dat dat per definitie zelden of nooit loont. Nee, maar bij wie moet je dan terecht? Uh, nou, je hebt een aantal nieuwkomers in de markt uh, die energie op een andere manier inkopen en soms een efficiëntere administratie hebben en op basis daarvan tientallen euro's per jaar besparing kunnen opleveren. Maar veel gekker dan dat kan het nooit worden, want oh nee. anders is het een vestakbroekstak verhaal. Het is tientjeswerk dus, op zijn hoogst. Ja, maar het is wel tientjeswerk wat elk jaar terugkomt. En dat moet je niet onderschatten. Nee. Bovendien is het zo dat veel mensen denken met het vastzetten van je energieprijzen dat het een beetje vergelijkbaar is met het vastzetten van de hypotheekrente. Aan de ene kant doen mensen dat omdat ze dan zekerheid hebben van een vaste lasten En dat is een fijn iets. Ja. Maar besef wel dat uh, de kosten van energie in het niet vallen bij de, uh, de jaarlijkse woonkosten. Hmm. En dat het bij energie dus wel loont om met variabele prijzen te hanteren. Want variabele prijzen betekent ook dat de energieprijs wel eens omlaag kan gaan. En dat vergeten veel mensen. Ja. Blauw gezegd, afgelopen maand is de olieprijs 10% gedaald. pomprijzen zijn 10% gedaald. Dus het kan goed dat in december dit jaar de energieprijzen ook weer 10% dalen. Goed, de stroomprijzen gaan wel omlaag. Hè? Dat is in ieder geval nog goed nieuws. Precies, en uh, je moet je daar ook niet blind op staren nee. uh, als het een omhoog gaat en het ander omlaag. Goed, ik dank u wel, Paul van Selms, directeur van United Consumers. Graag gedaan.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 stone. somehow. Het is zeven minuten voor tien. We gaan naar Hongarije. Iedereen moet daar werken, is het motto van de Hongaarse regering. En als je geen baan hebt, maar een uitkering, dan moet je maar aan de slag bij een werkgelegenheidsproject. Die mensen worden dan ingezet bij grote bouwprojecten bijvoorbeeld... en krijgen daarvoor dan de helft van het minimumloon. Dwangarbeid, roept de oppositie. Henk Heers in Budapest. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft die oppositie daar gelijk in? Uh... Ja, dat is maar hoe je het bekijkt. De regering vindt het natuurlijk van niet. Uh, die zegt, nee, wat wij willen is dat mensen met een uitkering gaan werken. Uh, zware lichamelijke arbeid, daar is geen twijfel over mogelijk... Maar dat is om langdurig werklozen weer wat arbeidsdiscipline en arbeidsmoraal bij te brengen. En bovendien is het goed voor de werkloosheidscijfers, want die gaan, die gaan naar, beneden. naar beneden. Want ze ja. hebben het wel over 100.000 tot 200.000 mensen hè, in de komende jaren. Het zijn niet maar een paar kleine projectjes. En het gaat hier om grote uh, projecten met zware fysieke arbeid. Dus een soort van Rongrijze uh, versie in het Amsterdamse bos, zou ik maar zeggen. Ja, ja het gaat om, om, om dijken aanleggen en versterken, om uh, stadions bouwen om uh, bossen en waterbekkens aan te leggen, wegenbouw. Uh, en dat zijn aan de ene kant projecten die de overheid uh, gaat doen zelfs. Maar het, zijn ook, het kunnen ook uh, projecten zijn van privéondernemingen en privéondernemingen. kunnen dan dus bij de overheid ja. uit die grote arbeidspool... die onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt... goedkope uh, ja, arbeid, arbeid inhuren. En, uh, en de en... vraag is dus welke bedrijven dat dan weer gaan doen. Dat zal ook wel weer, vooral in de bouw en in de landbouw zijn. Ja. Hebben ze daar geen machines voor in Hongarije? Uh, daar hebben ze uiteraard misschien iets voor, maar premier Victor Orbán heeft, uh, heeft letterlijk gezegd... dit soort projecten zullen in de 21e eeuw niet met 21e eeuw, eeuwse technologie gebouwd meer gaan worden in Hongarije... maar met handarbeid, want we hebben arbeidsplaatsen nodig. En om wat voor mensen gaat het die dit soort werkzaamheden moeten gaan doen? Het gaat om uh, langdurig werklozen, uh, ja, voor een deel zigeuners, maar voor een, deel, een heel groot deel voor de meerderheid ook niet. Mensen die dus al, al, al vijf jaar of tien jaar werkloos zijn, werkloos zijn. soms zelfs uh, al tweede generatie werkloos. Het is de onderkant van de arbeidsmarkt en van de samenleving. Mensen die van hele kleine uitkeringen voortbestaan, voor een groot deel in kleine dorpen. En uh, ja, daar, het, het, Dat is een groot probleem, het zijn mensen zonder opleiding. Uh, maar daar is dit dus de oplossing voor van Orbán... in plaats van ja, kijken naar mogelijkheden om die mensen massaal te gaan scholen. Want het merkwaardige is natuurlijk dat Hongarije ook in de toekomst... in de nabije toekomst een groot gebrek gaat krijgen aan geschoolde arbeidskrachten. Ja. Nou, ja. Gaat het ook om uh, gepensioneerde agenten bijvoorbeeld? Want die gaan daar nog wel tamelijk vroeg met pensioen op een 44e soms. Uh, nee, die, die, die, die uh, vervloegd gepensioneerden die moeten ook weer aan de slag. Die agenten en voormalig legerpersoneel. En die gaan aangesteld worden als toezichthoudend personeel op deze projecten. Dus uh, ja, de, de, de, de regering zelf zegt, het, is, het gaat om organisatie en management, maar de critici zeggen, nee, het is, het is gewoon bewaking. Je krijgt uh, één op, de, op elke vier werklozen die aan het werk worden gezet bij die grote bouwprojecten, ja. komt uh, één politieagent uh, te zitten. Die gaan de boel leiden, bewaken, ordenen. Uh, nou ja, en, en, en zo moet het gaan lopen. En vandaar ook dat, dat die, die associatie met dwangarbeid door velen is gemaakt. Want ja, wat is verder de kwalificatie van deze voormalige agenten? Nou ja, zeker als je er ook nog bij optelt... dat die mensen dan worden ondergebracht in containerdorpen. Dus die mogen ja, dan slapen in containers en, uh, en werken onder toezicht... verplicht en ja. de machines blijven thuis. Ja, en de machines blijven thuis. En het wordt dus voor een echt schamelloontje. Het is, het is 100 tot 180 euro per maand. Uh, dus ja, daar, daar gaat natuurlijk helemaal niemand nee. voor, voor. Dat is de helft van het minimumloon loon ongeveer. Dat, daar gaat helemaal niemand vrijwillig voor werken. We hebben het hier over de voorzitter van de Europese Unie op dit moment. Ik dank je wel, Henk Heers, vanuit Budapest. Straks, dames en heren, oud-premier Dries van Acht is opnieuw in actie gekomen. Deze keer tegen een busbedrijf in Gelderland. Waarom, hoort u zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland... naar het nieuws met Jan van der Putten. Tot zo. O oh